Ik liep door de conversatiezaal, de rookzaal, de kaartzaal, de leeszaal en de ontvangstzaal. Maar geen van alle waren ze leeg. Toen kwam ik aan het eind van een lange gang bij de balzaal. Op een bordje stond... KGVWK-vergadering, strikt privé. Deze zaal is gereserveerd voor de jaarvergadering van het Koninklijk Genootschap... ter voorkoming van vreedheid tegen kinderen. Wauw, wat een zaal! Gouden stoelen, jongen. Dit is een prima plekje, Hans en Grietje. De vergadering is zeker al afgelopen. Van... Het Beppie, niet Beppie. Beppie. Heb jij die hond? Kom, dames, deze kant. Loop maar door. Ik hoop dat we naar tevredenheid zullen kunnen vergaderen in onze balzaal. Het is een heerlijke zonnige ruimte. Jazeker. Ja, mevrouw. Alle stoelen staan naar het podium gericht. Als we nog iets voor u kunnen doen, laat het me dan gerust weten. De thee zal na afloop van de vergadering worden geserveerd op het zonneterras. Het is het koninklijk genootschap ter voorkoming van wreedheid tegen kinderen. Wow, wat een mooie hoede! Millie, doe, Millie, kom hier naast me, zitten liever. Hey, hallo, Beatrice. Nou, we hebben elkaar sinds de vorige vergadering niet meer gezien. Hoe gaat het met jou? Oh, ja. Ik heb last van mijn been. Oh, ja. Ja. Heb je? Veel mensen, hey Hans. Kijk die ene daar met dat groene hoedje, die zit te krabben in de nek. Oh, en die daarnaast ook. En die daarnaast? Ze zitten allemaal te krabben. Misschien hebben ze wel luizen. Oh, kom dat nou ja, al! Het zal het heten zijn. Ik heb nog nooit zo'n jeuk gehad. Oh, ik word te gek van niks help Ik zal echt eronder moeten krabben. Oh, Lieve hemel, zie je dat Grietje? Die dame duwt haar vingers onder haar haar om op haar hoofd te krabben. Oh, met, nou, met dat het het is Ze heeft een pruik op. Daar had ik nou al de hele ochtend. Zo'n zin in. Vanmorgen in de supermarkt dacht ik dat dood ging van de jeuk. En ze draagt handschoenen. Oh, Hans. Ze hebben allemaal handschoenen aan. Stuk voor stuk. Mijn bloed stolde in mijn aderen. Ik zat van... Stop tot teen te bibberen. Zou ik achter het scherm vandaan springen en naar de deur proberen te sprinten? De dubbele deuren waren al dicht. En ik zag dat er een vrouw voor stond. Ze stond voorovergebogen en maakte om de twee deurklinken een soort metalen ketting vast. Ik geloof dat ik toen ben flauwgevallen. Het werd me allemaal te veel. Maar ik denk dat ik niet meer dan een paar seconden buiten bewustzijn ben geweest. En toen ik bijkwam, lag ik op het vloerkleed en nog steeds de hemel zei dank... Achter het scherm Een beetje bibberig kwam ik overeind En ik gluurde nog eens door het kiertje Oh jee Sss Je moet zetten, komt ze aan De opreks Hou op met dat gafriemelmout Wat is het overveld Hou je mond Zo so jong Fantastisch Wat een Wat een uitstraling Sst. Ik zit helemaal te Ze gaat haar gezicht af. Oh, lieve hemel, inderdaad. Moet je kijken? Kijk eens, wat is toch geweldig? Oh, ze zet haar masker af. Ze draagt een masker. Oh, het is afschuwelijk. Oh. Het gezicht dat ik zag was het meest afschrikwekkende, angstaanjagende dat ik ooit heb gezien. Het was zo gekreukeld en gerimpeld. Zo ingevallen en verschrompeld. Het leek wel of het in azijn had gelegen. Het leek letterlijk wel of het langs de randen aan het wegrotten was. En midden in het gezicht, rondom de mond en de wangen... was de huid helemaal verkankerd en aangevreten. Alsof er daarbinnen maden aan het werk waren. Oh. Stilte!